Dit is de podcast van het Bartimeus Vragenuur van 10 februari 2012. Mijn naam is Dirk van der Velde. Verder aanwezig van Bartimaeus zijn uh, Tom Hessels, Nancy Reining en Bonnie de Heij van de in Den Haag. Nu moet ik even omklappen naar het noodpad dingetje wat het programma behelst. Momentje. Um, hoi Dirk hier, Nancy. Uh, ik zie niet dat het wordt opgenomen. Tom? Dat is heel vreemd, want het vinkje staat bij mij wel aan, dus hij zou het moeten doen. Kun jij ook een opmaken, opname maken, Nancy, of lukt dat niet? Ja, ik heb hem aanstaan. Oké, okay, dan moet het uh, programma van vandaag, het eerste puntje is de. Vragen die via iAsk binnengekomen zijn. Dan komen twee vragen vanuit de chat. Dan ga ik proberen alle Daisy spelers op een rijtje te zetten met hun voor- en hun nadelen. En er staat een stuk van over iTunes op de planning wat Tom zou doen. Dat zal ik proberen van hem over te nemen als daar nog tijd voor is. En als daar geen tijd meer voor is, dan schuiven we hem door. Zijn er nog algemene dingen die iemand kwijt wil? Ja, misschien kun je even kijken of, iedereen, of jij iedereen kunt horen. Uh, dat kan ik proberen. Moet ik even uh, omschakelen. Dat was net uh, Alwin die daar wat zei. Uh, ik roep gewoon een naam en roep dan wat terug. M Momentje. Frits, ben jij er? Ja, ik ben er wel. En ik heb uh, hopelijk een beetje de zaak aangepast. Dus hopelijk ben ik daar beter te verstaan. Ja, is wel zacht, maar nog te verstaan. Verder kom ik Astrid nog tegen. Uh, wil je praten? Kun je praten? Ja. Hallo, ik ben hier. En ik, kan, ik kan praten hoor. Dat wist je toch al? Niet? Ja, maar soms werkt dat wel en soms werkt het niet. Piet heb ik al gehoord. Bruno, ben jij in de buurt? Ja, ik ben wat later aangehaakt. Maar het is allemaal net gelukt na de boodschappenrondes. En uh, ik ben er en ik denk ook goed te horen. Want meestal ging dat goed. Overigens heb ik hier ook een opname aangezet. Even heel snel. Dus uh, dat komt vast. Roger, Roger, laptop zie ik voorbij komen. Ja, goedemiddag. Ik ben... Ik, ik luister gewoon uh, lekker mee. En hey, Karel, Pieter zie ik. En dan zijn we het rijtje rond volgens mij. Uh, Karel hoor ik niet, maar die komt misschien later dan nog wel Oké, okay, um, ik weet niet of het volgende in de opname staat, dus ik kondig hem nog een keer aan. Welkom, dit is de... Podcast van het Vragenuur van Bartimeus van 10 februari 2012. Eerst komen de vragen die via iAsk binnengekomen zijn. En de eerste vraag was van Astrid. Dat ging over het plaatsen van uh, M4V bestanden. En dat waren filmpjes naar aanleiding van uh, Code en die geloof ik. Nou, dat moet via iTunes. Uh, er zijn wel wat alternatieven voor iTunes, maar. Ik hoor over geen van alle eigenlijk uh, heel erg positieve verhalen. Ja, over iTunes zelf overigens ook niet hoor. Um, maar goed, we zullen het ermee moeten doen. Je ziet overigens ook dat Apple wel voor een deel afstand neemt van iTunes. Of wat meer afstand schept naar iTunes. Omdat je nu die cloud hebt of je de cloud kunt synchroniseren en dat soort zaken. En 4 V, dat zijn video's. Het makkelijkste om dit soort bestanden te plaatsen in, um, via iTunes is met ctrl-o. En ctrl-o is bestand toevoegen aan bibliotheek. Het kan ook met een losse alt. Dan kom je in het bestandsmenu. Dan loop je naar beneden naar deze optie en geef je enter. Vervolgens kom je in een, um, ja, zeg maar een soort van bestand openen uh, dialoogvenster. Waar je... Uh, bestandsnaam dubbele punt ziet staan, nou dan mag je uiteraard het pad en de naam typen. Je kunt voor XP met één keer shift-tab naar de bestandenlijst en voor Windows Vista of Windows 7 met twee keer shift-tab. Daar kun je door de bestandenlijst heen bladeren om de goede, um, het goede bestand te zoeken. Je mag daar ook meerdere bestanden selecteren, overigens. Dat zoeken van bestanden kun je op een aantal manieren doen. Als je in die bestandenlijst bent kun je met backspace een niveau hoger. Stel je bent in um, test backslash 2000 backslash filmpjes. En dan zie je dus de bestanden van die map, zie je staan in de bestandenlijst. Dan druk je op Backspace, dan ga je naar Backslash 2000 toe. Of naar Backslash test, Backslash 2000. Druk je weer op Backspace, ga je naar Backslash test. Druk je weer op Backspace, et cetera. Zo ga je dus steeds uh, een niveau eigenlijk lager in de boom, dus meer naar de grond toe. Als je Enter op een map geeft, ga je erin. Maar je moet er wel opletten dat als je op een map komt, uh, dat je nog niks geselecteerd hebt. Dus zodra je enter geeft op een map die geselecteerd is en je komt in een nieuwe lijst van mappen, moet je of een spatie geven om de eerste map te selecteren, of even een pijltje naar, naar beneden en dan weer naar boven en dan is de map geselecteerd en dan kun je enter geven en dan kom je er wel in. Op een gegeven moment ben je dus in de map waar je filmpjes staan, je M4V-bestanden. Daar kun je er of eentje aanwijzen of je kunt er een ...met selecteren met shift pijltjes meer aanwijzen... ...of met uh, control pijltjes en met spatie kun je ze ook eventueel uh, een aantal selecteren. Dan geef je enter en dan worden alle door jou geselecteerde en 4 V-bestanden aan iTunes toegevoegd. iTunes heeft uh, twee delen. Je hebt een iPhone deel en een PC deel. Je voegt toe aan het PC deel en vervolgens ga je synchroniseren met je iPhone... Om ze ook naar je iPhone te krijgen. Nou dat synchroniseren met je iPhone. Is op zich niet heel erg moeilijk. Wat alleen wel een beetje lastig is. Het lukt niet met alle. Uh, screenreaders. Met JAWS gaat het dan wel redelijk goed. En met NVDA gaat het ook goed. Maar helaas is het met Supernova of met HAL. Behoorlijk drama. Tot echt naderen tot onmogelijk. Dus als je Supernova of HAL gebruikt. ...zou je kunnen overwegen om voor het werken met iTunes even over te schakelen naar NVDA. Die is gratis en dan kom je met spraak of eventueel toevoeging braille en Helend. Als je wil synchroniseren moet je wel even een paar vinkjes aanzetten in ieder geval de eerste keer. Je staat meestal in de bibliotheek bij muziek. Daar kun je naar beneden lopen naar de iPhone... Die zit onder de afdeling apparaten. Die gaat automatisch open als er een iPhone ingeschoven of aangesloten wordt. Uh, als dat ding iPhone van Dirk of iPhone van Piet heet. Mag je ook een letter I typen om er direct heen te springen. Daar kun je met tap uh, naar de, ja, een soort tabblaadjes van de iPhone gaan. En daar zijn nu ook video's bijgekomen als ze er nog niet waren. Die geeft je een spatie om aan te vinken. Dus daarmee... Geef je aan dat je het videotabblad wil gebruiken. Dan tap je een heel eind door tot voorbij alle tabbladjes. En daarbij heb je een uh, Sync Video's selectievakje wat je nog aan moet zetten. En eventueel een Sync All Video's selectievakje. Dat hangt er een beetje vanaf welke versie van iTunes je hebt. Dat soort dingen um, wil wel eens wijzigen per versie van iTunes. Dan tap je door naar toepassen. En die geef je een spatie. Als je wil kijken wat de ding aan het doen is, tenminste wat ik dan altijd doe, is ik tap helemaal door tot iPhone van Derk weer in mijn geval. Daar geef ik shift tap en dan kom je in een soort dialoogding uh, waar iPhones uitlegt wat die aan het doen is. En dan zie je dus ook wat die aan het synchroniseren is, of dat die appjes aan het overzetten is en welke appjes die aan het overzetten is, etc. Als iemand nog toevoegingen heeft, uh, graag, anders gaan we doen naar de volgende. Ja, Ruud van Zomer hier. Uh, ik heb nog wel even een vraag, want je had het net over uh, het selecteren van bestanden... ...vanuit die bestand, bekende bestandenlijst met ctrl-o... ...er is ook een mogelijkheid om een map aan de bibliotheek toe te voegen. Uh, wat is daar nou het verschil van? Ik heb dat gedaan en dan gaan ze in één keer allemaal over. Dus het zou wel eens sneller en zekerder kunnen werken om die optie te gebruiken, bedoel ik. Ja, ben ik helemaal met je eens. Als je een map hebt waar al, al de filmpjes staan die je uh, over wil zetten... ...kun je uiteraard ook gewoon die map toevoegen. Ja, helemaal prima. Ja, en dan nog iets, um, want ik wist ook niet precies hoe dat allemaal moest, dus ik heb wat zitten vogelen. En dat heeft tot gevolg gehad dat uh, een aantal van die filmpjes, we hebben het ook nog steeds over uh, Code B, uh, dat een aantal van die filmpjes nu dubbel in mijn iPad staan. En ik krijg die krengen toch niet meer weg. Um, ik weet dat er een manier is om in... ...iTunes dubbelen te laten zoeken en ze daar dan weg te laten halen. Dan gaan ze dus uit het PC-deel van iTunes. En vervolgens, um, als je dan synchroniseert, zijn ze ook weer dubbel uit je... ...dan zijn de dubbelen ook weer uit je iPhone of uit je iPad. Uh, als er iemand anders is die weet hoe dit exact moet graag, anders zal ik het voor je uitzoeken. Ja prima, uh, want ik, uh, ik heb inderdaad in alle secties van iTunes gezocht of, of ik ze onder muziek of dergelijke zou kunnen vinden. Ik kon ze niet meer vinden, in welk lijstje dan ook. Schrijf ik het op mijn lijstje en kijk of ik het vinden kan. Oké. Okay. Ja, Ik heb het dus een keer gedaan en ik weet eerlijk gezegd ook niet meer waar, uh, hoe precies, maar het is me wel gelukt. Het, volgens mij was het zo, dat was in muziek. Uh, toen ben ik een beetje doorgetabben. Uh, Ten eerst zag ik die hele lijst met nummers die ik, uh, die ik had ge, erin gezet. Toen ben ik door gaan tabben en toen zag ik opeens dubbele verwijderen. En uh, dat, toen zag ik uh, vier dubbel of zoiets. En uh, nou, dat ging, ging eigenlijk heel gemakkelijk. Dus als je op de map uh, uh, op die lijst staat van video's, dan heb je een goede kans dat je als je een beetje doortapt dat je dat tegenkomt. Ga ik eens proberen. Bedankt. Oké, okay, de tweede vraag die binnen was gekomen is... Uh, hoe corrigeer je nu tekst via het um, virtuele keyboard? Dat is altijd een beetje lastig. Um, wat ik zelf doe, is als je... Um, als je het snel genoeg in de gaten hebt, dan kun je uiteraard via uh, correctie één teken of een aantal tekens weghalen. Een snelle manier daarbij kan zijn dat je de correctietoets met een wijsvinger vasthoudt en met een andere vinger gewoon tik tik tik tik tik tik op je display tekens weghaalt. Als je een heel stuk tekst getypt hebt en je laat het een keer afspelen of uh, een keer naluisteren en je hoort dat daar een fout in zit, dan kun je hem stoppen met uh, één keer twee vingers dat je in de buurt van die fout bent. Je kunt dan vervolgens de rotor naar woorden draaien. Dus met twee vingers op het display draaien tot die woorden zegt. Dan kun je met één vinger snel of op of neer respectievelijk terug voor de luister in de tekst of verder. Uh, als je het woord hebt wat je wil, weghalen, dan kan het zijn dat er het hele woord weg moet. Dan kun je het dubbeltikken en vasthouden, dan selecteert hij het woord. En dan kun je correctietoets gebruiken om het weg te halen. Als het alleen maar een kwestie van een letter te veel is of uh, een letter die er tussen moet, kun je de rotor naar links draaien naar tekens. Dan met op en neer vegen het invoegpunt juist plaatsen en dan de goede correctie uitvoeren. Met dat invoegpunt juist plaatsen, uh, dat is een beetje raar. Stel er staat de letters A tot en met F en je invoegpunt staat achter de F. Als je dan naar boven veegt, als de rotor op tekens staat, dan hoor je dus eerst de F, veeg je weer naar boven hoor je de E, veeg je weer naar boven hoor je de D. En als je dan naar beneden veegt, dan hoor je weer de D, want je invoegpunt staat tussen twee tekens in. Dus als je naar rechts veegt, of sorry, als je uh, naar beneden aan het veegen bent met tekens, sta je dus achter het teken wat je hoort. En gebruik je dan de correctie, dan haal je dat teken weg. En ben je naar boven aan het vegen, dan sta je voor het teken wat je hoort. En het gebruik van je correctietoets haalt dan het teken voor dat teken weg. Als je meer tekst wil selecteren uh, rond het woord um, waar je bezig bent. Dan kun je de rotor naar woorden draaien. En dan kun je met een duim en een middelvinger uh, ...een soort uit elkaar trekken... ...dat mag ook uh, verticaal... ...dus dat je ze... Um, ...midden op het display bij elkaar zet... ...en dan naar boven naar beneden schuift... ...met duim en middelvinger... ...dan gaat hij datgene wat de rotor aangeeft... ...dus in dit geval woorden... Uh, ...naar rechts toe selecteren. Als er dingen geselecteerd zijn... ...is er over het algemeen ook een wijzig... ...in de rotor... ...waar je kunt knippen, plakken... Uh, ...verwijderen of... Af en toe ook zelfs alles selecteren. En er zullen ongetwijfeld nog meer tips en tricks zijn op dit gebied. Als jullie ze hebben hoor ik ze graag. Oké, okay, dan pakken we de volgende erbij. Dat was een vraag over een, uh, over een hardware keyboard. En um, daar vroeg men naar de sprongtoetsen. Om snel naar boven en naar beneden naar links en naar rechts te springen. Uh, nu wil ik ze wel eens een keer door elkaar halen. Je hebt van links naar rechts op uh, zo'n hardware keyboard waar je je iPhone echt opzet heb je ctrl, alt en command en op de bluetooth keyboard zit er nog een toetsje naast, een soort functietoets waar ik nergens goede documentatie van heb kunnen vinden wat die precies doet. Met de alt-toets en pijlen links-rechts ga je schermen links-rechts en met ctrl-pijl op en neer ga je volgens mij naar de bovenste en het laatste deel van dat scherm wat er nu, of dat, nou het scherm, het bovenste of het laatste ding wat nu op het scherm staat. Eh, soms blijft het moeilijk om uit je woorden te komen. Uh, zijn, ja, je kunt ook, dat is misschien ook wel handig, als je tekst aan het typen bent met een gewoon toetsenbord, heb je een snelle navigatie die kan aan en uit. Dat doe je met pijlen uh, links-rechts. Als de snel navigatie uit is, kun je gewoon met shift-pijltjes of met... Ctrl Shift pijltjes selecteren. Net als dat je dat bij Windows gewend was, eventueel. En dan kun je dus met uh, appeltje C en, of Command C, die zit links van de spatie, kun je kopiëren. Command X kun je verwijderen. En Command V kun je plakken. Er zijn vast nog wel veel meer uh, keyboard-handigheden. Uh, wie er weet, spuizen zou ik zeggen. Er is een. Um... Een heel fijltje, een heel bestandje met allerlei commando's. Uh, als er belangstelling voor is, wil ik dat wel een keertje vertalen. Nou, daar zal denk ik uh, ongetwijfeld wel belangstelling voor zijn. Ik neem aan dat je dat bestandje bedoelt waar die tabel in staat met uh, uh, using a hardware keyboard of uh, een iPhone of iets dergelijks. Klopt dat? Waar uitgelegd wordt dat je die VO-toetscombinatie hebt. Ja, en, de, en ik heb nog een podcast gevonden met nog uh, een, een aanwijzing hoe je die, uh, God weet een ding, die, uh, weet je wel, als je, de, als je het label wil veranderen, hoe dat kan met zo'n keyboard, dat kan ook nog. En uh, inderdaad dat bestandje bedoel ik. En, uh, schroef schroeven nog wat er binnen, uh, uh, nou, dat ben ik vergeten. Maar. Als het belangstelling vreest, dan kan het altijd een keer vertaald worden. Nou, het vervelende is ook, uh, ik, ik heb sowieso uh, belangstelling daarvoor. Uh, het vervelende is dat de terminologie uh, nogal verschilt. Ik ken alle namen van die functietoetsen niet. Maar uh, jij had het er net over, Dirk, hoe je snel naar boven en naar beneden gaat. Ik gebruik een Bluetooth uh, toetsenbordje, gewoon een Apple toetsenbordje. En daar heb ik van ontdekt dat als ik uh, de tweede toets van, van links onder, dus uh, je hebt naast links en rechts van de spatie toetsen zitten, de tweede van links met pijltje omhoog naar beneden, dan kom ik bovenin of onderin mijn uh, document. Uh, het is ook zo dat inderdaad je hebt die combinatie uh, snel navigatie aan en uit met pijl links, pijl rechts te samen indrukken. Als je pijl hoog, pijl laag uh, tegelijk indrukt uh, uh, krijg je hetzelfde effect als uh, uh, dubbel tikken met één vinger op het scherm. Maar daar is ook weer een andere toetscombinatie voor. En ja, nogmaals, hoe al die toetsen dus uh, genoemd worden, dat is mij niet helemaal duidelijk. En volgens mij zijn er ook verschillende terminologieën voor. Nou, dat valt volgens mij wel mee. Volgens mij heet de meeste linker op zo'n bluetooth keyboardje de Fn-key. Wat ik al zei, daar heb ik weinig documentatie over gevonden. Daarnaast zit je Ctrl-key. Daarnaast zit volgens mij de Alt-key. En daarnaast zit het appeltje of de Command-key. Die zit dus naast de spatie. Uh, en er zijn inderdaad wat verschillen uh, en die komen denk ik uit de, vanaf de, de Mac-PC dingen. Daar komt dus die uh, Ctrl-Alt, is dan die VO-combinatie. En daar doe je met uh, Ctrl-Alt spatie bijvoorbeeld uh, dubbeltikken ergens op of klikken ergens op noemen ze het daar. Dus er is wel een klein verschil tussen wat er op een Apple PC gebeurt en wat er op een um, Bluetooth-keyboard op een iPhone gebeurt. De, de Apple PC kan trouwens wat dat betreft ook gewoon echt meer. Je kunt ook altijd met voiceover toets K de keyboard help aanzetten. En dan als je dan op een toets drukt hoor je wat die toets doet, dan kun je weer uit door op de escape toets te drukken. Misschien kan Dirk dat even herhalen, want ik, ik verstond de toetscombinatie niet helemaal, want Tom is een stuk zachter dan Dirk. Ja, en het koffiemolengehalte is wat hoger. Uh, Tom zei dat je met de, de, de toetsen VO, dus dat zijn dan Ctrl en Alt, dus de, op een bluetooth keyboard de tweede en de derde van links samen met de letter K kun je de keyboard help aanzetten en dan kun je uh, lukraak toetsen indrukken of toetsen, combinaties en dan hoor je wat dat is en met escape die links zit kun je daar dan weer uit. Ja, dat is uh, zo stelder, bedankt. Um, ja inderdaad, ik, uh, ik ben degene die de Mac uh, voornamelijk doet. Dus uh, het is inderdaad zo dat je navigeren kunt uh, op vier manieren als je de voice-over wil gebruiken. En ik hoor jullie ze alle vier noemen, uh, maar je moet dus zeker wel weten uh, wat het verschil ertussen is. Daarnaast, die lijst waar je het over hebt, dan heb je het waarschijnlijk, dan heb ik het over, even kijken hoor, ik dacht dat het Astrid was, of Alwin, weet ik niet, die vroeg of ze het moest, of kon vertalen, natuurlijk is dat goed, alhoewel ik hem al in tabellen heb staan en gewoon als, als Nederlands heb vertaald. Prima, dan is hij er al. En uh, ik weet niet of het mogelijk is om, om bij, op de website van Bartemeis ergens een hoekje uh, te maken met, uh, met dat soort dingen, dat iedereen zich kan terugvinden. Dat is wel handig. Ja, we zijn bezig om zo'n uh, zo hoekje te maken. Met allerlei tips en tricks die we overal op het internet uh, tegengekomen zijn. En uh, die als dit Veldman aan het verzamelen geslagen is. En ook daar willen we dit soort bestanden neerzetten. Dat hoekje is er nog niet helemaal, dus we zullen dit bestand gewoon bij de, vlak onder de podcast van vandaag neerzetten. Denk je dat dat kan, Nancy? Ik denk dat het hoekje er al lang is. Blinkmagazine.nl Daar is zeker een hoekje. En daar gaan ze ook zeker komen. Bart Mees wil zelf ook een hoekje. Die willen niet uitgehoekt worden schijnbaar. Oké, okay, we willen vandaag eens kijken of we niet uit de tijd kunnen lopen. Zijn er nog vragen bij mensen die hier in de chat zitten uh, van vandaag waar we wat mee kunnen met z'n allen? Als het goed is had ik gisteravond nog een berichtje doorgestuurd naar uh, i-ask. Of i-ask, hoe je het nu maar wilt. Van uh, ja, wat eigenlijk voorkomt uit een discussie in het uh, forum. Uh, eigenlijk even van: uh, er was wat onduidelijkheid. Van, kun je, uh, is er inderdaad bij Dropbox een maximum bestandsgrootte die je kunt uploaden? Want het lukt mij niet bepaalde video's, uh, een bepaald videootje te uploaden. Nou, voor zover ik weet, is er geen maximum uh, aan bestandsgrootte. Ja, uh, hooguit hetgene wat je. Um... Uh, aan, aan, aan, aan ruimte hebt op, uh, op Dropbox. En hoe groot was jouw video? Want er worden wel meer video's bij ons in Dropbox gezet. Dat gaat over het algemeen verloopt dat goed. Was dat een video vanuit je iPhone of vanuit de PC? Want ik heb wel eens over problemen gehoord met de iPhone Dropbox uh, app. Dat die soms rare dingen gaat doen, maar niet van de PC Dropbox app. En de video's die wij er wel heen gestuurd hebben, zijn nou iets van 75 tot 100 MB of zo. Nee, het was inderdaad, het was iets met, met, uh, met de iPhone en hij was vrij groot. Ik zou, ik zou het nog een keer kunnen proberen. Het was namelijk een probeerseltje. Ik had van de week via de, de appwijzer had ik zo'n videobestandje of zo'n videoprogrammatje door waar je heel makkelijk een video mee kon starten. Dus toen ben ik in de trein uh, tussen uh, Weesp en, uh, nee, na de en Weesp. En ik heb, gewoon, heb ik hem gewoon tegen het raam gehouden. Ik denk, nou ja, dan krijgen we uh, wellicht grappige opnames van het de Neer. En iets dergelijks had ik ook al eens tijdens de vakantie in Limburg gedaan. Hij gaf exact aan dat hij boven een bepaalde bestandsgrootte niet kon uploaden. Het was dus inderdaad ook de iPhone waar het, uh, waar het zich mee voordeed. Ja, die heeft inderdaad een, uh, een bestandsgrootte. Ik weet niet wat het is, maar ik heb het wel van meer mensen gehoord dat hele grote bestanden daar uh, een probleem kunnen geven. Ja, je zou het kunnen melden bij Dropbox uh, uh, via feedback. En dan kijken of je daar een respons op krijgt. Want wat is dan? Een, want het is. Ja, ik ben ook een, een, een iTunes klun, zeg maar, mag ik wel zeggen. Uh, want Wat is dan een alternatieve manier om alsnog uh, op mijn PC te krijgen, dan uh, kom ik toch op iTunes uh, terecht, denk ik. Hè? Even denken hoor, als die video um, met iTunes gemaakt is, of sorry, met de iPhone gemaakt is, dan, dan kun je hem wel binnen iTunes gewoon uh, verplaatsen. Maar volgens mij, als jij een video in je Dropbox hebt gezet, dan kun je hem denk ik niet via. Um, nou, dan kun je hem denk ik niet via iTunes uh, verplaatsen. Want volgens mij heeft de Dropbox app, maar dat weet ik niet zeker, geen uh, uh, PC-share. En daar bedoel ik mee dat als je bij iPhone bent in iTunes en je tapt door naar apps. En dan geef je een spatie en dan kun je doortappen. En dan heb je ergens een, een kopje deze programma's kunnen bestandsoverdracht hebben. En dan nog een tap, kom je in boomstructuur van in een boomstructuur van bestands van appjes die dat hebben, maar daar staat Dropbox volgens mij niet tussen. Um, ja, dat kon nog wel eens heel erg lastig worden om dat filmpje uh, in, via Dropbox te plaatsen. Want waar staat hij nu dan, uh, Ruud? Uh, Bruno was het, maar goed, dat geeft even niet. Uh, nee, hij staat er. Het is heel simpel eigenlijk, want jij maakt het nu heel ingewikkeld, maar het is betrekkelijk simpel. Ik heb gewoon... Uh, Via uh, een appje wat ik gedownload heb, en dat, dat vervangt volgens mij gewoon de standaard videorecorder, want ze komen gewoon in de filmrol te staan. Simpelweg heb ik dus gewoon even een video opgenomen met mijn iPhone, wat ik via Dropbox had willen uh, overbrengen, naar nou, eventueel even meer pc's of iPad. En dat lukt dus niet, omdat ik uh, het niet vanuit de, telefoon ge, de iPhone geüpload krijg vanwege die bestandsgrote beperking. Dus nou is mijn vraag, hij is gewoon met, eh, als ware het een iPhone video... ...met de video eh, app van iPhone opgenomen video. En hoe krijg ik die nu anders dan via Dropbox naar mijn pc? Dus bijvoorbeeld via iTunes. Ik ga het toch even proberen. Ik, ik hoop dat ik zo enigszins verstaanbaar ben. Um, er is nog een andere mogelijkheid en dat is eigenlijk gewoon via deze computer. Als je je iPhone aansluit en iTunes afsluit... Open, dan is deze computer en ga onderin kijken. Um, bij mij kom ik daar, ik geloof dat het uh, uh, uh, mobiele apparaat of zo heet. Kom ik daar mijn iPhone tegen en met een hele moeilijke mapnaam. Maar als ik die, die open en nog verder mappen open, dan zie ik mijn foto's, mijn IMG-bestanden. Uh, ze, ze heten allemaal IMG met een nummer en uh, met of de extensie JPG voor de foto of de extensie MOV van Movie. En dat zijn dan je videobestanden. Dus probeer dat eens, Bruno. Allemaal oh, goed, uh, dat ga ik zeker doen. Uh, nou, dan heb ik meteen een hele andere simpele vraag. Kan dat dan ook niet andersom? Want dat kost misschien voor veel mensen. Ja, maar dan komt het misschien weer niet in je bibliotheek of zo. Want. Uh, dan zou ik uh, denken dat je ook de andere kant op kunt, van de pc naar de iPhone, uh, om, om dingen over te zetten. Dat is mij nog niet gelukt. Oké, okay. want je kan dan niet gewoon zo'n map openen en dan ergens iets wat je op een andere plek van je pc geknipt of gekopieerd hebt, daar uh, plakken. Zo, zo simpel is het leven van de hmm. iPhone niet blijkbaar. Nou, ik zou het in ieder geval een keer proberen. Ik heb het uh, zelf volgens mij een keer geprobeerd met een foto, maar het is al een tijd geleden. Ik weet dus wel dat het de andere kant uit kan, maar ja, ik zou zeggen probeer het. Oké, okay, ja, nou ja, als ik, ik denk dan ook heel simpel, als het wel lukt, want, want kun je ook je muziekbestanden zien op die manier, of alleen je video- en fotobestanden? Nee, de enige map die je ziet, is een map met een moeilijke naam en daar staan je foto's en je video's in. Oké, okay, nou, dan gaat de truc in ieder geval niet op voor muziek, dus dat was eigenlijk mijn, mijn idee, Van, uh, hey, wat, uh, ja, zo simpel kan het leven toch niet zijn, maar zo simpel is het dus helaas ook, uh, ook niet. Nou ja, oké, okay. uh, dat weet ik even voldoende. Dan zal het me in ieder geval wel lukken om dat vliegen naar mijn pc te krijgen op deze manier. Dank je, Tom. Oké, okay, uh, Bruno, laten we in ieder geval even weten of dat gelukt is. Zijn er andere vragen waar we nog wat mee kunnen vanmiddag? Ja, het gaat nog even tegen Ruud. Ik zal het uh, nog eens even uitproberen met die dubbele verwijderen. En als ik het weet, dan zal ik, je, uh, dan, dan zal ik dat in iAsk melden. Ik moet het uh, nog eens even, want ik zit erover na te denken... Hoe ik het ook alweer precies heb gedaan en het is me gelukt, dus het moet me nog een keer lukken. Ik ga dat nog eens nakijken, oké? Okay. Hartstikke goed, ik uh, wacht het gewoon af. Je mag me natuurlijk ook rechtstreeks mailen, maar uh, ach doe het maar, gewoon via Bartimaeus, hebben meer mensen er wat aan. Nog even een vraag aan Nancy. We zijn toch ook ooit eens aan het spelen geweest met het synchroniseren van foto's. Kwamen die dingen niet gewoon in My Documents, My Pictures of iets dergelijks? Ja, maar, ja, maar dan heb je het over de Mac. En dan hebben we het over de pc. Oké, okay, dan moet daar nog even een keer nader naar gekeken worden. En er is sowieso verschil, denk ik, tussen iPhone en iPad. Want dat verhaal van Tom, van die map, dat gaat bij iPad toch mooi niet op hoor. Want ik, uh, ik heb hier inderdaad een mobile device in mijn uh, verkenner staan. Maar die is gewoon leeg. Ik krijg een ander ding te zien. Niet bij mobile device. Maar meteen als ik uh, iTunes uh, opstart, dat gaat automatisch, dan krijg ik... Aan de ene kant een, de, de iTunes, en aan de andere kant, ja, ik kan me niet herinneren hoe het nou ook weer heette, maar het begint met de computer. En dan een heel verhaal. En als je daarop klikt, dan krijg je ook die rare mappen te zien. Jurid, maar heb je wel foto's op je iPad staan? Nee, er staan geen foto's op, maar wel video's. En heb je het uh, vinkje aanstaan bij iTunes, als je dat uh, video's aanvinkt bij de uh, iPad? Weet je, als je dan doortapt. Daar zit onder een vinkje dat je ook video's wil synchroniseren. Anders houdt hij ze misschien alleen uh, op je iPad. En, en synchroniseert hij ze alleen maar niet naar je pc. Nee, dat vinkje staat aan. Maar het, uh, Tom bedoelt dat als je iTunes niet aan hebt en je apparaat wel gekoppeld is via USB aan je pc. Dat je dan die map zou moeten kunnen zien. En dat is bij mij dus niet het geval. Ik ga van de week wel even met Tom in de slag. En dan uh, zullen we eens kijken of we daar een... Uh wat zinns kunnen over kunnen zeggen, zowel voor iPhone als uh, iPad. Ik schrijf hem op het lijstje. En volgens mij uh, bestaan daar zeker appjes voor. Ja, dan krijg je dat dingen als uh, iPhone Explorer en dat soort dingen. Daar, daar kan het uiteraard wel mee. Hoewel dat resultaten vond ik wel erg lastig qua toegankelijkheid. Zijn er andere dingen die mensen behandeld willen hebben? Anders gaan we verder met het volgende onderwerp en dat zijn deze spelers. Nou, soms is het leven zo simpel dat het me nu al gelukt is om die iPhone te benaderen. En uh, nou ja, dat gaat dus gewoon lukken, alhoewel ik van die mappenstructuur nog niet veel begrijp. Want je komt op een gegeven moment een plek waar je uit twee uh, uh, eindmappen kunt kiezen, zal ik maar zeggen. En ik, uh, in de goudigheid zie ik nou in beide mappen zowel uh, foto's als video's staan. Dus wat dan weer precies het verschil tussen die twee mappen is, dat uh, is me ook een beetje raadselachtig. Maar goed, dat uh, komt vast goed. Dank je wel, Tom, voor deze gouden tip. Hoe heet die eindmap, Bruno? Ja, dan ga ik even de spraak vastzetten. Hoe ik even kijken. daar was een sneltoets voor. Hè? Ik werk met de plugin. Weet iemand die heel snel uit zijn hoofd? Uh, Alt-L of Alt-G. Alt-G is voor Global, geloof ik. En Alt-L, als je in de, in de chatroom bent, en dan kun je met Alt-Tab gewoon andere dingen. Het is Alt-L. Even de laatste, want anders ga ik even via het menu zoeken. Wat was er? Alwien zei, dacht ik niet. En dat ging, omdat ik zelf aan het altabben was, ging dat even niet. Alt-L, zei uh, Alwien. Of was Weet ik niet. Wat lijken we op elkaar? Ik ben Alwien. En volgens mij zegt hij dat ook, Dirk. ik Alt-L doe, kom ik in de, in de, in de dingen, in, de, in, de, in het menu beeld. Want hij staat bij mij weer op Nederlands. Misschien zat, komt dat daar weer door. Geen idee. Uh, nou... Nee, je moet kijken bij acties. Dat zie je dat. Ja, gelukt. Sorry, ik zat in de verkeerde venster. Ik zat in het uh, Mozilla Firefox venster in het, mo, het meeting. Sorry. Uh, nu horen jullie mij als het goed is. Even kijken, dan gaan we weer even naar die iPhone oh, van Bruno. Nou, ik zal even het hele pad vertellen. Ik heb dus iPhone van Bruno onder draagbare apparaten. Dan heb ik één map. Ik daar valt niets te kiezen. Die heet internal storage. Die open je. Dan krijg je weer de keuze voor één map DCIM. Die herken ik overigens ook van het, uh, van het kaartje van Marga's fototoestel. Daar staat ook zo'n map die zo heet. En dan kom ik dus bij die twee keuzemappen waar uiteindelijk de video's en de foto's in staan. En de ene heet 846 t uh, dat last, leest nog lastig T-N-W-O-T 860 OKMZO en die andere heet 860 OKMZO en als ik die eerste open dan zie ik als eerste een im image 0048 MOV en dan weer een MOV en dan weer een MOV Oh nee, daar staan maar drie video's in het zou maar zo kunnen dat dat de video's zijn die door dat nieuwe appje gemaakt zijn. En dat dus in die 860 OKMZO de gewone video's staan die ooit door de iPhone... Uh, ...en de foto's en de video's die door de iPhone zelf, uh, door de ingebouwde app van iPhone gemaakt zijn. Dat vermoed ik een beetje. En dat kan ik natuurlijk wel zien als ik... Nou, na de eerste map weer ga. Nou, ik zie nu weer even geen datum en tijd, maar het komt in de focus. Uh, ik, uh, ik geef hem weer vrij. Ik hoop dat dat ook weer net alt gaat. Nou. Oké, okay, ik heb ze opgeschreven. En die zullen we ook ergens neerzetten. En dat zou inderdaad wel praktisch zijn als het op deze manier werkt. Ik ga even loeren laat? Het is al een kwart voor vier. Uh, dan ga ik nu beginnen met het Daisy-speler-verhaal. Dat zal denk ik ongeveer een kwartiertje duren. Um, dus nu ga ik hem even lokken. Tenzij er iemand anders nog iets zeer dringends heeft wat nu moet. Uh, ja, goedemiddag. Uh, onder andere, ja, iedereen. En eigenlijk ook uh, Derek. Uh, ik ben Roger, ik ben nieuw hier. Ik zit lekker uh, te luisteren. Ik vind het allemaal erg interessant. Um, maar ik had uh, Dirk van de week een e-mailtje gestuurd. Uh, ik ben een, uh, laat ik het zo zeggen, een niet gevorderde iPhone-gebruiker. Um, maar ik had een vraag gestuurd over een, uh, een Bluetooth-toetsenbord. Uh, um, of je daar uh, uh, heel makkelijk sms en e-mailtjes mee kan schrijven. Um, en zo ja, uh, wat voor toetsenbord. Um, ...zou ik dan het beste kunnen... Uh, uh, ...aanschaffen. Oh ja, sorry. Die had u nog even over het hoofd gezien. Die had ik bij toetsenborden willen behandelen. <coughs> er zijn... Um, ...een aantal toetsenborden. Degene die het meest geadviseerd worden... ...dat zijn de gewone Bluetooth-keyboardjes... Van, ...van Apple zelf. Dat is een toetsenbord... Uh, ...wat gewoon alle toetsen heeft. Dus gewoon een, je kunt het niet opvouwen. En er zit een soort rol aan, het, aan de achterkant onder... ...waar je... Uh, ik dacht twee penlight batterijen in kunt stoppen. En dat schroefje dicht en aan de rechterkant zit een knopje voor aan en uit. Uh, een nadeel is van het ding dat hij in je tas redelijk makkelijk aan kan gaan. Dus die moet je wel wat uh, verpakken dat dat niet gebeurt. En de kosten zijn ongeveer, ik dacht 69 euro. Het tweede type toetsenbord uh, is een toetsenbordje waar je je iPhone op kunt zetten. Die worden dus gewoon echt elektrisch gekoppeld en de stroom voor het keyboard komt uit je iPhone. Um, het type-nummer van dat toetsenbord hij is redelijk lastig te krijgen is A1359. En, um, het verschil is een Bluetooth-keyboard uh, moet je eenmalig paren met de iPhone, dus dat die gekoppeld moet worden via een code en moet je aan en uitzetten of moet je aanzetten in ieder geval op het moment dat je het wil gebruiken en dan koppelt hij automatisch. Bij de Bluetooth Apple keyboards gaat dat uh, redelijk goed. Ik hoor bij andere Bluetooth keyboards nog wel eens wat problemen. Dat A1359 keyboard uh, waar je je iPhone op zet. Daar hoef je niks te koppelen en dan is die ook meteen beschikbaar. Ik maak zelf regelmatig aantekeningen bij cursussen. En dan schrijf ik bijvoorbeeld 10 minuten niks, dan even snel wat op en dan schrijf ik weer 20 minuten niks op. En daarvoor vind ik zo'n vast keyboard, waar die dus vastgekoppeld is, makkelijker. Want dan hoef ik me nooit af te vragen of die gekoppeld is, ja of nee. Maar aan de andere kant, omdat de Apple keyboards goed bluetooth koppelen en goed gekoppeld blijven, zijn die denk ik ook best heel bruikbaar daarvoor. Maar moet je wel even na 20 minuten een aantal seconden nadenken van ben ik gekoppeld of je drukt een keer op de caps lock toetsen zodat je zegt caps lock aan en caps lock uit dan weet je ook dat je gekoppeld bent ik hoop dat hiermee je vraag beantwoord is ja nee perfect ja, het is toch een beetje, een beetje moeilijk soms van ja wat, wat wil je aangeschaffen? En uh, ik heb het al geprobeerd met een ander uh, bluetooth uh, toetsenbord hier vraag me alsjeblieft niet naar het merk maar dat lukte dat, uh, dus dat lukte dus, uh, dat lukte dus niet. Nee, maar goed, dan, dan weet ik in ieder geval waar ik uh, een beetje naar kan gaan uh, kijken. In ieder geval bedankt. Oké, okay, dan ga ik uh, beginnen met het deze speler verhaal. Daarvoor ga ik even de uh, lok inschakelen. Als het goed is, ben ik nu gelokt. Even kijken. Dat... Ja, ik heb de lok. Um, de Daisy spelers die ik vandaag wil behandelen zijn uh, Daisy Vorm, In Daisy, Vod, Voice of Daisy en Read to Go. De dingen waar ik naar gekeken heb zijn het laden van boeken, de boekenplank, springen in het boek, uh, of je makkelijk pagina's kunt benaderen, of de toetsen een beetje op een behoorlijke plek, of de knoppen een beetje behoorlijk verdeeld zijn over het scherm. En wat voor settings te zijn. De eerste die ik mee ga beginnen. Dat is. Even wat. iPhone langzamer. ...snelheid nog uit. 60, 30 procent. 25 procent. 20 procent. Beginnen. Vrijdag 10.10. In dat is Indesi. Bij InDesi kun je op twee manieren boeken laden. Uh, of via de FTP server of je kunt ze in de um, preview van App Store neer, van uh, iTunes neerzetten. Je moet er wel een zip van maken. Dat geldt voor alle uh, Desi spelers volgens mij dat adviseren ze om er een zip van te maken dat ze wat minder bestandsoverdracht hebben met heel veel kleine bestandjes. En die zip wordt dan weer door de deze speler uitgepakt. Het plaatsen van zo'n zip, uh, als je hem gemaakt hebt, doe je via iTunes. Je sluit je iPhone aan. Tikt een i, springt in de iPhone van Dirk, Dan tap je door naar apps. Die geef je een spatie. Soms duurt het 1 of 2 minuten, tenminste bij mijn iTunes, voordat ik kan gaan tabben. Ik weet niet wat dat is. Uh, op die apps geef ik een spatie dat hier geselecteerd is. Dan tap ik helemaal door tot de volgende programma's kunnen bestandsoverdracht hebben. En nog eentje verder, daar krijg ik de bestandsoverdracht, treeview. Dan loop je met pijl naar beneden uh, naar de daisy speler die je wil hebben, in dit geval in daisy. Dan geef ik een tap, dan kom ik in de treeview met de boeken die er al staan. Met per boek een map en een zip. Dan geef je weer een tap, heb je toevoegen. Die geef je een spatie of enter. En dan kom je in zo'n bladersysteem met vanaam dubbele punt wat we eerder besproken hebben. Daar navigeer je naar het boek toe. Je geeft enter en je wacht een poosje. En dan sta je nog steeds op die toevoegen knop. En als je met shift tab weer naar de inhoud van de deze speler gaat. Kun je daar vervolgens met pijltjes op en neer. Kom je op een gegeven moment de zip van het boek tegen. Het laden van boeken bij InDaisy als er nieuwe boeken geladen zijn. Verloop vind ik een beetje rommelig. Als je de app start, dan krijg je een lege boekenplank. En je moet maar wachten tot die uh, er is. Als je een boek dubbeltikt op de boekenplank, uh, dan komt het boeknummer bovenin te staan. En het duurt even voordat je hem daar kunt gebruiken, een seconde of tien. Dan kun je, kun je hem dubbeltikken en dan kom je in het boek. De boekenplank zelf is gewoon een lijst van boeken. Uh, er zit ook een edit knop boven en je kunt dan boeken verwijderen. Dus dat is op zich allemaal redelijk strak georganiseerd. Ik ben instellingen. 5 knop. En je zou denken dat je die nu kunt dubbeltikken ergens. Echter, dat is niet helemaal waar. Je moet hem van bovenaf opzoeken. En dan kun je wel dubbeltikken. De spelers lijken redelijk veel op elkaar. Je hebt hier een bookshelf knop. Die gaat dus terug naar de boekenplank. Daar rechts van zit een, een content knop. Daar kun je uh, kiezen of je Via de boekenstructuur of via bookmarks um, door je boek heen wil springen, level navigation. Knop. Daar heb je de level navigation, dus daar kun je selecteren of je per um, hoofdstuk of per paragraaf, al nagelang het boek is ingedeeld, kunt springen. Daar heb je een play knop om het boek te starten. De font settings, nou die gebruiken wij niet zoveel, maar deze is natuurlijk een uitgebreider structuur dan alleen voor het luisteren van audio. Er zit ook voor dyslectische personen uh, dat de tekst meeloopt met de audio, maar die worden hier in Nederland niet zoveel mee gedaan. De voice settings, een jump to page en een add bookmark. Op zich hebben ze dat denk ik wel goed gedaan. Uh, als ik de play knop. Dubbeltik. Gaat hij spelen. En met de add bookmark knop kan ik gewoon een bookmark zetten. Ik doe hem dubbeltikken. En dan stopt hij de speler en zegt nogmaals add bookmark. De bookmarks kun je terugvinden onder content. Content. content. Dat is een chapters tabblad. Boekmarks. Dat. Twee van twee. Dat is een bookmarks tabblad. Oh. Die van door. Geselecteerd. Twee van twee. Door dubbel tikken. Ja. Dan tik ik één keer met vier vingers op de onderste helft van de iPhone, om hem naar de onderkant van die lijst te krijgen. 10, 0, 2, 12, 15, 55, 391. Dat is de boekmarkt die ik gezet heb, dus ik lees nu op pagina 391. Ik doe hem dubbeltikken. 7, 2, 1, 5, 1, 5. Dan kom ik weer in dat scherm terecht waar ik het boek moet dubbeltikken. Ik weet niet waarom. 3 of 3, maar... 2, 1, 5, 1. Knop. En ik ben weer terug bij Bookshelf. En uh, daar kan ik de Play-knop weer dubbeltikken om hem te laten spelen. Nou, dat over Indesi. Nu ga ik door naar Desiworm. Worm. Indesi. Waar? Pagina 2 van 7. En ik moet er nog even bij bij Indesi kun je de stem uh, sneller zetten. Uh, je kunt de pitch, dus de hoogte van de stem, niet regelen. En je kunt niet spoelen door je boek heen. Pagina 3 van 7. Richting vergrendeld. 1 op. 2 boeken op. 6 ops. Boeken. 3 op 2. Vot. Stonsen. Boeken uit. Deze Worm. Het laden van boeken vond ik uh, lastig gaan. Um, ik moest daar zelfs een boek anders uh, zippen uh, met winderhuis, zodat ik het uh, op store zette. Dus niet dat hij hem dan inpakt, maar dan uh, doet hij alleen maar de, mappen in de bestanden in een zip zetten. En doet ze verder niet comprimeren. Toen wilde hij hem wel uitpakken en liep ook nog wat te klieren ermee. En plotseling was het boek er. Dus daar was ik niet zo van onder de indruk. Stap, dit is het. Opschiet. Opslag tekst. Geselecteerd. Navigation. Je hebt hier uh, uh, tapjes onderaan. Navigation. De boekslist. En de bookslist. options. Je kunt hier verder geen bookmarks zetten. Je hebt een playknop midden in het scherm staan, die kun je dubbel tikken. En dan gaat het boek spelen. De meeste playtoetsen worden stop op het moment dat je ze dubbel getikt hebt als die aan het spelen is. Ik vind de vindbaarheid van de knop een beetje lastig bij, uh, bij dit boek of bij deze deze 1 en wat ik ook lastig vind als ik naar de boekenplank ga boxlist dat 2 nevrus boxlist geselecteerd want nog steeds audio navigatie geselecteerd en ik dubbeltik Orlokskind. een boek audio navigatie geselecteerd want kind. steeds audio navigatie 88 reference boxlist geselecteerd nevrus boxlist dan heb ik een geselecteerd Geselecteerd navigatie. Geselecteerd geselecteerd. Oorlogskind, audio geselecteerd onloskend audio. Ik niet navigation. Dan heb ik een playknop rechtsbovenin. Dus in feite heb je twee knoppen die dezelfde naam play hebben die gewoon verschillende dingen doen. De playknopje rechtsbovenin start het boek. En als ik dan um, weer aan het lezen ben, dan heb ik daar weer een playknop die play en pauze is. Dit is de enige app die uh, wel kan springen. Je kunt Bij de settings kun je een, uh, een springtijd instellen. Dat je zegt van ik wil in blokken van 1 minuut kunnen springen. Of ik wil in blokken van vijf minuten kunnen springen. Dat vind ik erg handig. Want het zal je af en toe wel eens een keer gebeuren dat je geen bladwijzer gezet hebt. En dat je dus wel in slaap gevallen bent. En dan de weg in je boek echt volledig kwijt bent. Nou dan zoek je je bij dit soort boeken echt helemaal ongans. Ehm... Um, met pagina's kun je hier uh, wel springen, maar um, het navigeren door die pagina's heen, het is gewoon een lange lijst, blijft heel erg lastig. En je kunt deze niet versnellen. Ik pak de volgende, dat is Read to Go. Deze doet er even over om te starten. Ja, dat komt ja. In de receptie stond een kleine donkerhalige vrouw die een schurftig fik van een onbestemde ras zijn met een onbestemde kleur aan de lijn Je denkt meteen van ha, dat is fijn. Die gaat verder uh, in het boek waar die gebleven was. Echter, dat is niet waar. Ze hebben verschillende verschillende momenten dat ze gewoon even een zin uitspreken, ook als je een, uh, naar een boekmarkt toespringt. Dan spreekt hij gewoon één zin uit en dan stopt hij verder. Dat vond ik wel een beetje raar. Als ik... De Knop. Um, ik vind de toetsen hier een beetje duidelijker uh, neergezet. De play pauze toets zit pause. vlak Knop. boven de thuis-toets. Links heb je een previous section. Een previous phrase. Play de play pauze Next phrase. En next, next section. Dus dat zijn de uh, dingen die je veel gebruikt. Knop zelf. Knop. Navigatie. Set bookmark. Knop. En bovenin heb je een aantal knoppen. De Knop. Knop. bookshelf. Navigatie. Knop. Knop. Uh, navigatie. Set bookmark. Settings. Knop. En settings. Um, op zich vind ik dit een duidelijke daisy speler Hij heeft denk ik wel als nadeel dat hij niet kan spoelen. Je kunt wel uh, op blokken door de tekst heen navigeren en met pagina's springen. Hij kan tekst versnellen. Hij kan geen pitch verhogen, dus je kunt niet een hogere stem. En voor velen zal dat niet nodig zijn, maar met name slechthorende of dove mensen. Nee, die niet, maar slechthorende mensen... Uh, ...maken veel gebruik van uh, het wisselen van pitch van stemmen... ...omdat ze binnen sommige stemgebieden of frequentiegebieden beter te horen zijn. Dan ga ik verder met Voice of Daisy... van het laden. Loskids. Conflict. Komt er nooit een eind aan deze oorlog. Elsie weet op haar pen en dacht erover na hoe ze verder zou gaan. Ze ging even gedacht. Loskids. Die niet bij hem bent. Ze van die heel domme Loskids conflict terugknap. Het voelde vreemd, omdat dacht met Loskids. Loskids. Maar kon niet tot het schrijf. Een slachtoffer. Nod misschien niet. Stot. Stot. Nou, deze doet dus wat je Knop. van een deze speler verwacht als je hem start. Dat hij gewoon doorleest waar hij gebleven was in het boek. Ook hier hebben ze aan de onderkant de bedieningsknoppen neergezet. Zoom, Die heeft zoom. Speed, Knop. Speed, waar je in kunt stellen. Zowel een versnelling als de pitch van de stem. Previous, Knop. Terug. Play. Knop. Next, Knop. Level de level navigation en een set bookmark knop. Uh, wat ze hier gedaan hebben met de bookmarks, die hebben ze ingestopt bij de table of content. Terugknop. De table of content. Als ik die dubbeltik. Table of content, bookshelf. terugknop. heb je daar een bookshelf terugknop, dus je kunt ook nog terug naar de boekenplank. Table of content. Hij staat nu op top. Dat betekent in feite dat je dus gewoon het boek zelf ziet. Top. Twee van drie. Een page, tap top. en een boekmarktap. Waar je dus een lijst van boekmarks krijgt met tijd en een paginanummer. Deze vraagt wel als je de boekmaakknop dubbeltikt of die een boekmaak moet zetten. En deze maakt ook, dacht ik... Als ik de pageknop dubbeltikt... Uh, maakt hij hier ook gewoon een lijst van boeken. Of sorry, een lijst van pagina's onder elkaar van 400 uh, dingen of zo. Dus als je hier naar pagina 320 moet, moet je een heel eind... ...vegen met allerlei vingers... ...om dat ding op de goede plek te krijgen. Als ik ze naast elkaar zet... Um, ...dan vind ik... ...Re2Go en Vot ongeveer even goed. Wat ze beide soms als nadeel hebben... ...is dat de stilte die tussen zinnen in zit... ...te lang is. De ontwikkelaars daarvan zijn op de hoogte. En... Dan wordt het dus gewoon echt helemaal stil tussen, stil tussen zinnen. En ik vind dat lastig lezen. Ik vind dat niet prettig. En zo'n stilte kan oplopen van een kwart seconde tot wel één seconde. Terwijl iemand dan alleen maar even ademhaalt. Ik heb zelf een lichte voorkeur voor uh, Indesi. En met name omdat... De, ik hoef niet iedere boekmark opnieuw uh, te bevestigen. En de springen van pagina's... Dat hebben ze met een venstermenu knop gedaan. Die kun je gewoon dubbeltikken en dan kun je gewoon naar boven of beneden vegen om pagina's verder of terug te gaan. Die kun je ook dubbeltikken en vasthouden en dan sneller pagina's springen. Nou, dit was het verhaal over uh, deze spelers. Als er nog um, vragen over zijn, hoor ik ze graag. Ze kunnen uiteraard ook later binnenkomen. En ik lees overigens met heel veel plezier boeken op mijn iPhone... Uh, en al was het alleen maar dat ik gewoon geen acht apparaten bij me hoef te dragen en slechts maar één. Ik zie inmiddels dat het ook alweer uh, dik vier uur geweest is. Dus wou ik het uitgebreidere verhaal van uh, iTunes toch volgende week aan Tom overlaten. En wil ik toch proberen deze... Uh, dit vraag u weer af te gaan sluiten... En zijn er nu nog vragen die uh, dringend zijn of anderszins, zo niet. Dan wil ik jullie groeten en bedanken voor de aanwezigheid. Dus het woord is aan wie het hebben wil. Uh, mag ik? Ladies first, dus ga je gang Alwien. Ja, dankjewel. Ik wou alleen even vragen bij die twee laatste, bij we en bij Vod. Heb je niet verteld hoe je die uh, boeken erop krijgt? Wel gezipt? En dan via iTunes? Um, even kijken bij in Desi en Daisy Worm kun je ze of via die iTunes boomstructuur plaatsen, of via FTP. En bij Fot en bij Read2Go kun je ze alleen via de uh, iTunes review plaatsen. Ja, oké. Okay. Maar zo'n FTP uh, moet je dan op je iPhone ook een FTP hebben? Wat ze doen is, ze zetten de, bij de settings kun je de server aanzetten. Dus dan heb je automatisch een FTP server. Daar wordt gezegd welk IP adres je iPhone gebruikt. En daar staat ook de username en wachtwoord voor uh, dat je met je pc moet gebruiken om boeken naar die iPhone te kunnen doen. En dan hoef je dus ook niet met een kabel eraan te hangen. Je kunt gewoon via je wireless uh, boeken erheen doen. Met een FTP client. Ja, oké. Okay, dankjewel. Ja, nou, wellicht even ter aanvulling. Volgens mij, dat heb ik ook net in de chat geschreven, maar de chat die wordt ernstig gestoord door een melding van Egbert die voortdurend deze room verlaat, terwijl die er volgens mij helemaal niet okay. is. Maar goed, er zal wel okay. iets geks geweest worden. Ik heb in die, in die uh, chat twee, een paar dingen gezet tijdens het, uh, tijdens het verhaal. Misschien dat we ook iemand kunnen aanwijzen de volgende keer die de chat bijhoudt. Want dat is wel eens makkelijk, want dan bedenk je iets en dan kun je het meteen even kwijt. En dat uh, doen we bij het vragen. U wordt, uh, wordt dan wel door iemand anders dan degene die aan het spreken is de chat bijgehouden. En die uh, doet dan later die uh, berichten nog even. Maar ik heb dus inderdaad erbij gezet dat volgens mij bij worm je ook kunt overzetten via FTP. En wat ik, uh, dat is namelijk de reden dat ik die ook een keer geïnstalleerd heb. Ja, en ik heb inderdaad een opmerking gemaakt over die zinnen die opgedrokkeld worden. In We2Go uh, vooral en ook in andere kennelijk. Uh, dat is met name ook heel erg hinderlijk eigenlijk uh, niet luisterbaar voor bijvoorbeeld een blad als uh, hoorzaak. Het hoorspelblad van uh, onze Belgische uh, buren. Dat uh, een hoorspel luisteren, want daar zit keurig ook een zinsopknipping uh, in. Maar dat, uh, daar gaat hij dus echt gewoon het geluid uh, even stilzetten. En dat, uh, ja, dat is eigenlijk niet om aan te horen. En wat had ik nog meer geschreven? Even kijken. Ja, Er zijn een heleboel mensen gegaan gaan en gekomen tijdens dit. Oh ja, als je tijdens dat, dat feintje wat jij zei, Dirk, dat, dat heb ik ook wel eens als ik gewoon een boek handmatig herstart, want ik laat hem namelijk meestal niet vanzelf. In, in, in, in hoe heet het nou? In, in, in read to go Dan heb je daar uh, dat hij in wat jij zegt dat hij zomaar een zin uh, leest. Dat doet hij ook wel eens bij het handmatig herstarten van een boek. Als je dan gewoon nog een keer die play-pauze knop indrukt, en ik denk dat dat hier bij dat automatisch starten ook gelukt zou zijn, dan gaat hij nog wel een keer inderdaad die zin lezen die hij net uh, bij jou was. Maar dan gaat hij wel braaf door. Dus, dus dat is de manier. Maar misschien wist je dat ook wel hoor, maar, maar dat zei er niet bij. Dus ik denk dat het is wel handig om ook nog even te melden. Oh ja, het verbrokkelen van het geluid, dat had ik erin gezet. Oh, want toen heb ik een geintje gemaakt over Egbert... die maar steeds wegging en weer terug. En, en, en er eigenlijk nooit was. Maar goed, uh, dat was het wat mij betreft. Oké okay, Ruud, dat zijn uh, goede aanvullingen. <coughs> ja, je kunt inderdaad... Uh, zowel bij Worm als bij... Uh, in de, zeg ik dat nou goed? Ja, in DC kun je via FTP dingen overzetten. En voor alle vier kun je... Um, via die TreeView, via die boomstructuur... in iTunes boeken overzetten. Dat verbrokkelen van tekst... Dat hebben zowel Read2Go als Voice of Daisy. En dat zijn ook nog de twee duurste. Um, een andere app die ik niet nu wil bespreken, maar wel even wil noemen. Dat is de Bookmark-app. En de Bookmark-app, daarmee knoop je in feite voordat je een boek plaatst. Je mp3's allemaal aan elkaar. En dan luister je zelfs audioboek. Maar helaas uh, is er een miscommunicatie tussen het plaatsen van audioboeken en de iPhone momenteel bij, tussen iTunes en de iPhone zelf dus OS 5.01 dus is de um, bookmark app niet meer bruikbaar daar komt wel een nieuwe versie van en tegen dat die nieuwe versie er is en het weer bruikbaar is, kom ik daar zeker op terug want qua alleen maar luisteren van een leesboek en dat je dus niet uh, wilt kunnen springen binnen deze structuur vond ik zelf die bookmark app uh, ver weg de allerbeste maar daarover later. Hoe is het met het gebruik van je batterij met die boeken? Um, ik gebruik mijn iPhone voor uh, eigenlijk alles waar hij maar voor te gebruiken is. En die van mij gaat ongeveer een dag mee. Dus die moet ik iedere nacht aan de lader leggen. Als je alleen maar boeken luistert en uh, verder niet echt intensiefste ding uh, verder gebruikt... dan denk ik wel dat hij een aantal dagen kan draaien. Dat valt me reuze mee. En dan moet je uiteraard wel uh, het schermgordijn aanzetten. Dus dat je drie keer met drie vingers tikt, dan zegt die schermgordijn aan... dan wordt het scherm zwart en dan neemt het allemaal een hoop minder stroom. Ja. Oké, okay, dames en heren. Uh, dan wil ik afsluiten voor vandaag. Het is kwart over vier. We willen toch proberen het een beetje bij een vragen uurtje te houden, anders dan... Kunnen we vast nog wel onderwerpen tot vanavond 8 uur vinden, Dat lijkt me geen enkel probleem. Ik wil iedereen weer danken die er was. En we gaan het zo gauw mogelijk um, op de website zetten. Zowel met onderwerpen als met de uh, tips en tricks die er weer geweest zijn en die we tegengekomen zijn. Wat mij betreft vriendelijk bedankt en een fijn weekend.